Hallo, het is een tijdje geleden, maar ik dacht ik ga terug aan podcasting doen. En uh, inderdaad, dames en heren, hier ben ik dan met een nieuwe podcasting. Deze keer gaat het over de uh, splitsing van uh, Brussel, halle Vilvoorden en van België. Want uh, blijkbaar zijn er politici die alles willen splitsen, die volgens mij ook een gespleten persoonlijkheid hebben zelfs. Uh, ik ben tegen een splitsing. Totaal tegen de splitsing van dit land. En waarom? We leven al zo lang samen. Uh, dit land heeft al veel voortgebracht. Artiesten, geschiedenis, cultuur, noem het op. Wat het allemaal niet heeft voorgebracht. Dit land is veel te mooi om te laten vernietigen. En u kan u zeggen, ja, kijk, de Vlamingen betalen jaarlijks, ik weet niet hoeveel miljoenen euro's aan de Waalse mensen. Maar ik kan u ook zeggen, vroeger, in de geschiedenis, hebben de walen ons geholpen, ons vlamingen geholpen? Ja, ja, ja. Want wat, wat was er aan de hand? De vlamingen waren arm. En in eh, Wallonië, daar was er een uh, bloeiende industrie. En vele Vlaamse mensen gingen dus naar Ginder om te werken. Zijn blij geweest met de walen destijds. Zodat ze terug geld op de plank. Regen. En daarom vind ik van, kijk, euh, het is niet omdat het slecht gaat in Wallonië dat we plotseling dat moeten afstoten. Integendeel, we moeten ervoor zorgen dat Wallonië een welvarende staat wordt. Ik, u hoort mij zeggen staat. Bent u dan ook voor een splitsing? Vraagt u zich af. Nee. Ik ben namelijk voor confederalisme. En ik wil eigenlijk een, een Belgium light maken met um, nationaal nog een zestal regeringsministers uh, en uh, ministeries en de rest kan uh, goed verdeeld worden onder de Twee deelstaten. Zo blijft er ook nationaal één parlement over. In dat parlement zitten dan de mensen die verkozen zijn in de deelstaatparlementen. En deze kunnen dan uh, beslissingen nemen op nationaal niveau. Dus die gaan dus allemaal naar het nationaal parlement om dingen te bespreken die belangrijk zijn voor uh, heel het land. Niet alleen voor één bevolkingsgroep, maar voor de, voor de verschillende bevolkingsgroepen. En die kan ook uh, grondwetswijzigingen stemmen. Dus dat is eigenlijk mijn idee, een uh, confederalisme. En uh, nu moet u niet zeggen, ja, maar dat, dat werkt niet. Uh, kijk naar Zwitserland, daar werkt het wel. Waarom zou het dan hier niet werken? Ik zeg gewoon, behoud dit land. Doe natuurlijk een staatshervorming. Maar op een doordachte manier... En natuurlijk met uh, gesprekken met Wallonië in onderling overleg. Ik dank u.